Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis komt met een actie voor slachtoffers van natuurrampen. In Midden-Amerika ging onlangs een orkaan tekeer. En in Vietnam en Sudaan zijn veel overstromingen. Ook in de Filipijnen gaat het na twee orkanen niet goed, zegt het Rode Kruis. Het heeft 140.000 mensen dakloos gemaakt. Er zijn akkers overstroomd, landbouwgewassen vernietigd. En vissers langs kusten er zijn alle de spulletjes kwijtgeraakt. Ja, die mensen zaten in tijdelijke opvang, in tentjes, kleine hutjes. Ja, en daar ging dus een, wederom uh, nog een zware kraan overheen. Dus die mensen zijn weer dubbel getroffen in deze situatie. Er is dus gauw meer geld en hulp nodig. En daarom heeft de hulporganisatie Giro 6868 geopend. Over een half uur begint in Parijs een herdenking van de aanslagen van precies vijf jaar geleden. Onder meer in poppodium de Bataclan ging het toen helemaal mis. In totaal kwamen 129 mensen om, 350 anderen raakten gewond. Een flinke knal in Delft vannacht. Voor de tweede keer deze week ging er een explosief af bij een bedrijfsgebouw. Er zit een kapper, een fysiotherapeut en een sportschool in. Het is niet duidelijk wat het doel was. Niemand raakte gewond, er is ook niemand aangehouden. In België komen ze met een nieuw rijbewijssysteem. Een puntenrijbewijs. Het werkt zo, je begint op 12 punten. Zit je een keer aan sociaal achter het stuur of rij je veel te hard, dan gaat er een punt af. Hoe erger de overtreding, des te de meer punten je verliest, is het idee. Als je op nul staat, krijg je een rijverbod voor een half jaar. Inwoners van Eindhoven wisten gisteravond niet wat ze zagen toen ze buiten kwamen. Ik vind het cool, dat is hartstikke mooi. Ik liep naar buiten en alles was in één keer blauw. Hey, je ziet het al als je, als je aankomt rijden, al van kilometers af, dat de de stad blauw kleurt. Ja, dat is wel uh, interessant. <laughs> Ondanks corona begon het jaarlijkse lichtfestival Glow. Over de hele stad hangt een blauwe gloed met rode ballonnen. En die staan ergens voor, vertelt de kunstenaar. Nou, eigenlijk voor... Uh, uh leven eigenlijk in dit vreemde jaar. En we wilden met de klo mensen hun hart onder de riem steken en iets brengen eigenlijk. Het is vanwege corona trouwens niet de bedoeling dat je gaat kijken. Tenzij je zelf in Eindhoven woont natuurlijk. Het weer steeds meer wolken, straks kan het ook weer regenen. Het wordt een gaat op 13. Morgen ongeveer hetzelfde. Zondag iets warmer, wel meer wind en regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Turn it up. my life. B.A. All those lights, it's been too long. No more living in change.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 Ik tot nu toen mijn lijden zou naar hier Met In in mijn hoofd en druk het op mijn hart. Met van na komt. Lijken alle sterren op de juiste plaats te staan? Zo i see the panic in your eyes it's so familiar